Aan de secretaris van de Commissie voor Volkscultuur. Ik. Ik wil mij veroorloven om die volgende schrijven aan u te richten. Te Ik richt. wil melding maken van die oprichting van een instituut voor Afrikaanse taal en cultuur. Dat zich bezig zal houden met die navorsing oor die Afrikaanse en Diets Dietse cultuur, Afrikaanse en ditse cultuur. Ik wil u verzoek te overwegen om te komen tot samenwerking en schakeling, samenwerking en schakeling met soortgelijke lichamen in ons stand, samenwerking en schakeling. Met, soortgelijk, met soortgelijke gelijke soort